Brabantse ondernemers hebben de handen ineengeslagen om een positief geluid te laten horen in deze tijden van de crisis en de misère. Onder de titel Brabant Gekunt het kan via de website brabantgekunt het .nl onder meer een lekkere hoodie of huispak gratis besteld worden. waarmee je ook nog een verrassingspakket om thuis te werken erbij krijgt worden verdere tips voor thuiswerken, een Spotify lijst voor tijdens het thuiswerken en positieve filmpjes rondom het coronavirus vertoond. En er zit ook nog veel meer aan te komen, want het lijkt of iedereen in deze dagen zijn steentje wil bijdragen. Naast alle akelige kanten van het coronavirus en de nodige maatregelen zorgt het ook voor creativiteit en saamhorigheid, Dat zegt de natuur en tuin in Groenland. Het is iets om van te genieten. En verder de natuur in en buiten de tuin, daar stoort zich nergens iemand aan. Het is voorjaar. Net als iedereen heeft de Naturentuin ook zijn consequenties moeten trekken. Hoe gaan we hiermee om? Gelukkig ligt de Naturentuin buiten. En juist nu hebben mensen behoefte om naar buiten te gaan, frisse lucht en uitwaaien. Daarom is de Naturentuin gewoon op vrijdagmiddag open van 1 tot 5. Voor iedereen die niet vanwege klachten binnen hoeft te blijven. Er wordt afstand gehouden in de tuin en iedereen kan vrij rondlopen. Meer informatie over de natuurentuin, Kijk op naturentuingoorle.nl Tot en met 31 maart zijn alle activiteiten in cultureel centrum Jan van der Zouw gestaakt. Mocht u nou een kaartje hebben gekocht voor een voorstelling die afgezegd is, dan wordt er de komende dagen gezocht naar een alternatieve datum. Het cultureel centrum Jan van Bezaal bevindt zich vanwege voorgenomen bezuinigingen al in een financiële onzekere positie. En nu in de situatie rondom het coronavirus wordt deze positie nog overzichtelijker en ingewikkelder. De cultuursector zal keihard getroffen worden door deze situatie. Tienduizenden artiesten, muzikanten, technici, dansers, acteurs, kunstenaars en geluidsmensen zitten in één keer zonder inkomsten. Daarom heeft men bij het cultureel centrum Jan van Bezaul de gullegever van het Jan van Bezaul verzonnen. Als u geld wilt doneren, kan dat. U kunt dan een mailtje sturen naar gullegever@janvanbezaul.nl. Tot zover het regionieuws. U naam op deze plek. Vraag naar de mogelijkheden. Kijk op lokaleomroepgholten.nl. De omroep voor Gore en Rio met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomopgoren.nl. voor tv of lokale om Weezer en uh, Island in the Sun. Ja, zat ik er maar op, op een island in the sun. Ik uh, moest er vanmiddag even aan het denken toen het toch uh, ja, een beetje lenteweer was uh, vanmiddag. Weezer en uh, Island in the Sun, uh, daarvoor ook nog uh, The Killers met Somebody Told Me, van uh, ja, dat legendarische debuutalbum. Het werd, ja, sommigen zelfs een beetje hè, vergeleken met uh, Pearl Jam's 10. maar dan, zeg maar, hè, ook een waanzinnig uh, debuutalbum, maar dan een beetje in de popmuziek. Uh. Met natuurlijk ook Jenny was a friend of mine. Mr. Brightside wordt beschouwd als een van de beste tracks uit de zero's. Had vast, daar stond het dus allemaal op. En ook nog The White Lies met Def. Aan het begin van een nieuwe Going on the Ground. Goedenavond, het is uh, ja, weer uh, de woensdagavond. 8 uur geweest, uh, inmiddels uh, ruim. Dus uh, ja, we komen de komende drie uur weer de beste alternatieve muziek. Uh, tot 10 uur vanavond. Vanavond uh, going on the ground. En ja, volgende week weer uh, een reguliere uitzending. Dus uh, zoals je het uh, gewend bent. En vanavond deel 2 van onze tweeluik van de eerste special van 2020 van uh, dit programma. De Zeros Heroes. Je weet wel, de tijd van schrijven op je Stars, songteksten in je MSM-naam zetten... ...iemand een krabbel sturen op Hives en snake, snake spelen op je Nokia 3310. Mooie tijden waren dat. En dat alles onder het genot van uh, illegaal gedownloade muziek... ...na vanavond van dus onder andere The Killers, Gazebian, Weezer, MGMT, Linkin Park... ...Volbeat, Kaiser Chiefs, Wolfmother, allemaal op uh, je mp3-speler Ligaal gedownload in The Zero's. Want uh, ja, daar zitten we vanavond tot 10 uur, uh, de komende 3 uur. midden in de periode 2000 tot en met 2009. En uh, nou ja, daar hoort dus echt uh, van alles bij. Uh, volgende week dus weer een uh, reguliere uitzending met um, ja, de beste alternatieve rock, Britpop, elektronica, grunge, metal, new wave en punk. Maar vanavond zitten we echt dus uh, midden in uh, ja, de jaren 0. En uh, mocht je een uh, ja, favoriet liedje hebben uit die tijd. Um, Laat het dan even weten. Dat doe je heel makkelijk via 013 54 of via facebook.com. Going Underground Alternative Radio. Laat ook even weten wat je die periode deed. Of uh, ja, hoe je eruit zag zelfs uh, in die periode. We vind vinden we leuk om uh, hier uh, te weten. En dan gaan we dat even uh, allemaal uh, nalopen straks. En uh, ja, voor de rest gewoon uh, de grootste alternatieve bands en hits uh, uit de alternatieve muziek uit de Zero's. Maar ook af en toe een wat minder bekend liedje. Zoals deze: Ails en Souljacker. Miles Hard Road 33. Tough luck Forty-four skulls buried in the ground Crawling down through the muck Oh uh, yeah Johnny don't like the teacher Johnny don't like the school One day Johnny Gonna do something Show him he's nobody's fool Oh uh, yeah Sisters, brothers, make their the little elders family friend. Ring the cowboys, dream about broken hearts. Don't let you leave until you're bleeding. Sally, don't like her daddy. Sally, don't like her friends. Sally and Johnny, watching TV, waiting for it to end. Oh, yeah! I'm brothers spirit, I'm lovers when I'm a spirit, I'm a spirit, I'm a spirit, I'm a spirit, I'm a be. En nog uh, Weezer met Island in the Sun, maar ook ijs en ijskoude uh, hits werden er gemaakt. Niet alleen hele hete hits, maar ook ijskoude hits uh, in de Zero's. Onder andere deze dus van uh, Rhythm Temptation, uit Nederland ook uh, uh, Ice Queen. En daarvoor uh, Ales en Soul Jaguar Part One. Het is uh, de tweede special uh, van de like van ja, de Zero's special, Zero's Heroes. Alle grote bands uh, uit uh, de, de, de alternatieve muziek uh, van de Zero's die komen vanavond uh, tot tien uur voorbij. Tenminste, we hebben vorige week al drie uur lang zoveel mogelijk bands uh, gedraaid, maar er zijn er ook nog heel veel uh, ja, grote bands nog niet aan bod gekomen. Dus ja, die willen we natuurlijk ook nog even wel een uh, drie minuten zijn tijd gunnen. Uh, dus bij deze, tot uh, tien uur vanavond nog het beste uit de periode 2000 tot en met 2009. En als er een liedje is uh, ja, wat jij wil horen uit die periode, dan mag je me dus aanvragen via 013-54-1344 of via facebook.com slash going alternative radio. Sowieso een uh, bomvol programma, want uh, ja, we hebben ieder uur uh, in deze special ook weer het, uh, het classic album. dus een classic album uit uit de Zero's. Uh, wat ontzettend goed en ontzettend succesvol uh, is nog steeds. Waar we twee tracks van uh, gaan draaien. En, uh, ja, de grote hit en een, uh, ja, een albumstuk, een albumtrack, en wat minder uh, bekend liedje op het album. Um, verder ook nog het volgende uur uh, natuurlijk weer uh, ja, een liedjes in een bepaalde categorie. Dus uh, drie achter elkaar weer straks. Um, wat die categorie is, uh, nou dat zou ik straks voor, vlak voor negen uur uh, begin maken. En dan kun jij even nadenken: van uh, ja, wat, wat, wat zit er bij jou uh, te binnen? Maar uh, ja, blijf. Uh, de categorie voor vanavond blijft nog even geheim. En voor de rest, uh, ja, ik, heb voor, ik heb een keertje een muzikaal dilemma. Je weet uh, misschien wel, uh, altijd vlak voor, uh, voor tien uur... ergens in het uh, laatste kwartier of laatste half uur... dan draai ik een, uh, een liedje wat ja, langer is dan de gebruikelijke radiominuten. Dus twee tot zes minuten. Dus dat kan uh, echt van uh, ja, uitlopen tot... Uh, ja, van nou, noem eens iets, iets, iets wat langer. Een liedje dat langer dan zes minuten duurt. Uh, vaak uh, ja, gaat het al richting de acht of tien. Maar we hebben bijvoorbeeld laatst ook een keertje Genesis gedraaid. Met Suppers Ready. Nou, dat is 23 minuten lang. Maar dat doen we niet elke week. Maar in ieder geval een liedje wat langer is dan de gebruikelijke radiotijd. Daar heb ik er straks twee van. Beide in het metal genre. Volgens mij iets van tussen acht en tien minuten beide. Uh, dus een muzikaal dilemma. Ik ga er een van de twee draaien. En daar mag jij dan uit kiezen. En ja, die andere die komt dan vast wel weer over een paar weken voorbij. En uh, ja, sowieso was het een beetje een en, uh, Het is een rare week, een hectische week. Dat heeft natuurlijk alles uh, te maken met het virus. En uh, nou ja, ik uh, ga het zo meteen nog heel veel hebben over uh, Glastonbury. De vijftigste editie uh, die dit jaar eigenlijk plaats zou vinden. Een week voor Pinkpop. Die is uh, vandaag afgelast. Echt namen als kennelijk Lamar, Paul McCartney, Taylor Swift, Diana Ross. Staat, stond daar, zou daar allemaal moeten gaan staan eigenlijk uh, halverwege juni. Um, dus ja, een, een, een week uh, na Pinkpop is dat volgens mij... Dus ja, spannend hoe dat dan uh, gaat aflopen. Uh, met met Pingpop dan uh, in ieder geval. Um, en ja, er wordt geadviseerd. Handen wassen, handen wassen en uh, 20 seconden. Maar als je dat bij gaat houden, dan is 20 seconden echt verrekt te lang. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ja, hoe lang doe je dat meestal? Een seconde of vijf tot en met tien? Met 20 seconden gaat het maar eens op letten, dat is ontzettend lang. En dat is dan eigenlijk ja, om de echte vetten of de echte bacteriën volgens mij extra weg te spoelen. En er zijn ook liedjes met uh, een refrein van 20 seconden. Uh, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan date Dit zou je kunnen zinnen tijdens het handen wassen. Niet zeros maar... Smells like the spirit van Nirvana. De refrein duurt uh, 20 seconden. Zou je dus zinnen, kunnen zinnen tijdens het, uh, het handen wassen. Maar er zijn ook liedjes uit de Zero's uh, met een refrein van 20 seconden. Bijvoorbeeld uh, I bet you look good on the dance floor. Let's dance to Joy Division. Welcome to the Black Parade. vorige week nog gedraaid. Uh, maar ook deze. Johan en so Tumble and Fall. Every day's the same, Will turn into a long night I've we'll paid too much for losing touch Because the apathy will crack me up in no time Because insanity becomes a state of mind It comes around again That warning sound can wake me from my sleep Gotten in too deep But when you call I'll be ready for the flash Got too heavy on the dark side Counseling, it doesn't bring the silence. And when the craziness becomes a boring ride, I'll be around again. With every value, take the best of me. Agony, and make another start. Your time is up. I break the line. It's right en het laatste nieuws op lokale om op my sweet effigy I'm a roadrunner Spill my guts on the De valreep van de Zero's, want uh, dit was 2009. en uh, Fire, daarvoor helemaal aan het begin van de Zero's. Een echte Nederlandse klassieke Pergola, het album van uh, Johan. Met natuurlijk ook uh, Tumble and Fall daarop in uh, deze Zero's uitzending. Tot 8 uh, uur, of nee, tot, uh, tot tien uur vanavond om 8 uur zijn we begonnen, drie uur lang. De beste muziek uit de Zero's, de Zero's Heroes, de periode 2000 tot en met 2009. En uh, ja, uh, dat doen we ja, in deze studio, uh, de studio van uh, lokale Oerpro. In het, de, de kelder van het Jan van Bezouw, de, waar ik op dit moment uh, ja, als enige te, te vinden ben uh, in dat gebouw. Um, en dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het, uh, het coronavirus. Hè? Uh, ja. Je kunt het niet onder uh, stoelen of banken steken. Um, als je het niet opzocht zo, zocht zelf, dan um, ja, kwam wel iemand anders naar je toe. Um, maar ja, er, is, er blijft maar nieuws komen vanuit uh, dat gebied. Hè? Het komt nou deze dagen niet meer het uh, nieuws van, uh, vanuit, vanaf het Aan. Maar van corona zelf. Daar komt het nieuws vandaan. Um, en ja, een van de grootste slachtoffers van uh, dat coronavirus op uh, muzikaal gebied. Dat is het Glastonbury Festival. Dat uh, gaat namelijk niet door. Dat is, uh, ja, heeft de organisatie uh, vandaag bekendgemaakt. Um, uh, echt, vorige week werd nog een enorme line-up uh, bekendgemaakt. En toen had ik al een beetje het gevoel van... Ja, dat, dat is wel tricky hoor. Um, ja, dit jaar zou het festival voor uh, de vijftigste keer plaatsvinden. Vorige week. Uh, ja, werd nog de indrukwekkende line-up voor de jubileum editie bekend gemaakt alle tickets die blijven geldig voor de editie van 2021 en uh, ja verder staat er nog een uh, redelijk ja, kort statement van uh, de organisatie uh, even kijken waarin ze inderdaad uh, nou ja, het, het normale zeggen even kijken ook van uh, wat staat hier nog meer bij wat ons helpt bij het enorme werk om de infrastructuur en attracties te bouwen. die nodig zijn om meer dan 200.000 mensen te verwelkomen. in een tijdelijke stad in deze velden. We willen onze oprechte excuses aanbieden aan de 135.000 mensen. die al een aanbetaling hebben gedaan. voor een Glastonbury 2020-ticket. De saldo-betalingen op die tickets waren begin april verschuldigd. en we willen voor die tijd een definitieve beslissing nemen. Ja, en als je dan ook die line-up ziet. dan denk je. ja, dit is wel ontzettend zonde. Het was sowieso ook de 50 e editie. Nou ja, die wordt dus verplaatst naar volgend jaar. Uh, maar Kerlijk Noir was bevestigd, Palmecart. Taylor Swift, Diana Ross, uh, Anderson Paak. Uh, maar ja, we zitten midden in de Zero's, uh, dus ja, in, in ieder geval deze uitzending. Dus als je dan gaat kijken wat staat, staat er uh, qua echte typische Zero's-bands. Nou ja, bijvoorbeeld Editors, nou die heb ik vorige week al gedraaid. Maar Elbow, die gaat uh, ook sowieso nog voorbij komen, die zouden ook op het festival staan. En ook deze band, The Manic Street Preachers en Your Love Is La Not Alone. Oftewel Jouw Lavalampen. En het laatste nieuws op lokaleomopgoorle.nl en Let's Make Love and Listen uh, to Death from Above. Het is een uh, hele mond vol, maar wel een ontzettend lekkere plaat. Het was uh, halverwege Zero's. En in één keer werd uh, ja, die nieuwe wave, uh, indie tronica noemden ze het, Dance Punk, die werd weer, uh, ja, weer helemaal populair. Dat uh, had ook uh, ja, ontzettend veel te maken, ook met het debuutalbum van Elsie uh, Sound System, die op hun beurt weer ontzettend veel uh, hadden geluisterd naar uh, Talking Heads met David Byrne. En uh, nou ja, dit uh, kwam ook zo rond die periode uit. CCS... CSS en Let's Make Love and Listen to Death from Above. Uh, Bestaan overigens nog steeds sinds 2003. Ze komen uit, uh, uit Sao Paulo. Hè? Sao Paulo uit Brazilië. Zou je ook niet uh, 1, 2, 3 denken als je het zo hoort. Tenminste, het is wel... Uh, het is wel uh, ja, heel erg zomers uh, Liedjes zijn ook uh, Zowel in het Engels als in, uh, in het Portugees. En uh, het laatste album Dat is al wel uh, weer uh, ja, een tijdje geleden Het laatste album kwam uh, uit in 2013 Dus echt zo'n band waarvan Het uh, debuutalbum dan ontzettend goed is En uh, nou, ja, die volgende albums Ja, dan ja, raak je het Een beetje kwijt En uh, ja, dit, Die zijn ook lang niet altijd zo, zo even goed Altijd vaak uh, Maar dit was wel een, een lekker liedje En daarvoor, uh, ja, even kijken, daarvoor ook nog de ja, Manic Street Preachers Met Your Love Alone Is Not Enough Met ook de beroemde Mama Applesap: Your Lava Lamp Is Not Enough um, Ja dan um, Over albums gesproken um, Is het alweer uh, tijd Voor het uh, eerste classic album Van vanavond En volgende week dan komen zij met hun uh, Elfde langspeelplaat Die gaat dan verschijnen Nieuwe album van Pearl Jam, Gigaton Er zijn een aantal singles van uh, verschenen In de Zero's brachten ze uh, vier Albums uit um, In 2000, 2002, 2006 En 2009 En ik wil het even met je hebben over dat laatste album uh, 2009 Backspacer um, Commercieel gezien uh, was dat uh, van die vier um, ja, wel een, uh, de, de meest succesvolle van, uh, van die vier, de laatste. Uh, de ja, leden van de groep die starten ook uh, met uh, het schrijven van ja, instrumentale nummers. Dat werden Demo Tracks in uh, 2007. En twee jaar later, toen dat uh, alle is helemaal uit waren gewerkt, nou, toen uh, werd dat de plaat Backspacer. Met uh, volgens mij een stuk of. Ja, stond niet heel veel liedjes op. Hè? Nee, uh, elf stuks uh, in totaal. Uh, met uh, ja, eigenlijk drie singles. Amongst the Waves. Die ga ik sowieso uh, een keer, ja, over een paar weken een keer draaien dan. Um, ik zat nou te denken aan zometeen het uh, superzoete Just Brief. Maar nu eerst. Ja, er waren een paar stations die dit echt ontzettend veel draaiden. Maar echt helemaal grijs. Maar in de hitparade deed het dan weer helemaal niks. En dat was jammer, want ja, dit blijft toch wel een uh, van de fijnste in ieder geval van het latere werk van Pearl Jam: De Fixer. Everything you gave, and nothing you would take. on nothing you would take. Everything you give. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or oh, if I did, I'm a fool. No one knows this more than me that I come cleaner. Nothing you would take. De on the other side Het eerste classic helm van vanavond is Backspacer Pearl Jam, Just Brief. Onder andere stond erop uit 2009 en daarvoor ook nog de Fixer. En Pearl Jam heeft ook het eerste deel van de Gigaton tournee uitgesteld. Alle optredens in Noord-Amerika en Canada die zullen pas later plaatsvinden. Toen zou eigenlijk ja, 15 maart van start gaan. Maar gelukkig dus volgende week een nieuwe plaat van Pearl Jam, een 1e Gigaton. Kijk wat we er nog verder bij zetten als inwoners van de stad Seattle zijn we hard getroffen en hebben we zelf gezien hoe snel dit soort rampzalige situaties kunnen escaleren, zo schrijft Trondman Eddy op Instagram. Het wordt nog erger voordat het beter wordt. Over de Europese data van de Tour die in juni begint in Frankfurt is verder nog geen nieuws. Oké, okay, nou, we houden het uh, in de gaten. Um, Kasse vraagt, uh, Maar wil je ook wat, uh, wat punkrock draaien? Want ja, dat was natuurlijk ook uh, succesvol in de zeros. Um, en dan doet hij even op het album uh, All Killer, No Filler van Sam 41, hun debuutplaat uit 2001. Daar stonden twee, uh, nou ja, eigenlijk inmiddels toch wel klassiekers op, maar toen hele kleine hitjes. Um, de eerste, dat was uh, Into Deep, dat werd nummer 39 in de top 40. En uh, maar hij wil graag deze dan horen, daar gaat zijn voorkeur naar. Deze van, uh, van datzelfde album. En die werd nummer 38 in de top 40. Maar uh, blijft wel lekker. Even kijken. Ja, hier is hij. Speciaal voor jou dan Cas. Sam 41 en Fat Lip. 41 en Fatlip. Dit is Lokale Goorle, De omroep voor Goorle en riel. En zometeen het tweede uur van deze Zero Special van Going On the Ground. Nu eerst het nieuws van 9 uur. Erik vaniet. Dit is het regio nieuws. Vijf bevriende Brabantse ondernemers hebben de handen ineengeslagen om een positief geluid te laten horen in deze tijden van de crisis en de misère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 Als u geld wilt doneren, kan dat. U kunt dan een mailtje sturen naar gullegever.nl tot zover het regio nieuws. Dankjewel Erik. en tot zometeen. Zometeen ook nog uh, ja, muziek. Uh, drie uh, emo tracks achter elkaar. Vorige week uh, in uh, ja, de categorie uh, trio. Drie metal tracks uit de Zeeuwe achter elkaar gedraaid. Maar uh, straks om half tien. Drie emo tracks achter elkaar. En welke mogen het zijn geef ze door via 013 54 1344 Of facebook.com slash going on the ground alternative radio. Ook de muziek van Block Party MGMT. Maar we beginnen met Volbeat.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 What I'm done En het laatste nieuws op lokaleomopgorle.nl. Van de beste albums uit de Zero's. Komt misschien wel uit. Wel eens een zeven is van deze band. MGMT, Oracular Spectacular. Met uh, Kids, Time to Pretend. En ook deze die stond daarop. Dat was een van de zin ons. Electric Feel. Daarvoor ook nog Block Party met Bank It En Volbeat met Still Counting. Um, zometeen het uh, laatste uh, corona slash muzieknieuws. In ieder geval het laatste corona nieuws, Wat ook be uh, in ieder geval betrekking heeft op uh, de muziek. Onder andere de Nederlandse band de uh, Wolf. Die noemt uh, namelijk radio stations op. Alleen Nederlandse muziek te draaien. Om ja, zo een beetje de Nederlandse bands en artiesten. Ja, een steuntje in de rug te geven. Um, alhoewel, ja, er, zijn natuurlijk, er zijn natuurlijk Nederlandse artiesten en bands. die uh, nou ja, bij de overbetaalde sector horen. maar lang niet allemaal. En uh, nou ja, De Wolf uh, hoort daar wel bij. Want het is uh, niet eens zo'n een heel groot bandje. Maar die vinden, verdienen wel een uh, wat groter publiek. Um, dus uh, ja, daar zo meteen uh, meer over. Um, en ja, nog, wat, nog wat meer nieuws. Van de afgelopen 24 uur. Maar nu eerst even stevige gitaren. om nou ja, toch even al het corona-nieuws af te reageren. met Wolfmanner en Woman. 5.6 FM in de Eter. Digitale radio op Ziggo kanaal 919. En Log TV op Ziggo kanaal 44. Stay on, super late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 Through our gay belly and bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. De National en uh, Fake Empire. Daarvoor de uh, Wolfmother en uh, Woman. Even een uh, stevig stukje gitaar. Um, ja, dan uh, nog het, het een en ander nieuws. Want, uh, nou ja. Uh, onder andere ook uh, de Rolling Stones. Die hebben hun uh, No Filter tournee uh, uitgesteld. vijftien 15 geplande concerten in Noord-Amerika. Die zouden beginnen op 8 mei. Uh, maar de band heeft ze uitgesteld vanwege het uh, nou ja, coronavirus. Ehm... Um, Kijk, het spijt ons voor alle fans... maar de gezondheid van iedereen heeft uh, prioriteit... al dus de bandleden van Rolling Stones over het besluit. We komen hier samen doorheen en zien jullie snel. Niet bekend wanneer uh, de concerten worden ingehaald. Fans die een kaartje hebben voor uh, een van de concerten... moeten hun toegangsbewijs bewaren. Er stonden nog geen optredens van de Rolling Stones gepland in Europa. En uh, in, kijk, in augustus moest de band een optreden in Florida vervoegen van vanwege orkaan Dorian. Uh, en natuurlijk uh, nog meer nieuws. Want uh, ook ja, Records Today is uh, dit jaar... De uh, jaarlijkse uh, ja, records die zou dit jaar plaatsvinden op 18 april, maar is met twee maanden verzet wegens uh, ja, dat virus, meldt de organisatie uh, afgelopen donderdag. Hoe dat precies voor de Nederlandse platenzaken uit gaat pakken is nog niet bekend. De dag waarop platenzaken wereldwijd in de zonje worden gezet vindt nu plaats op 20 juni. Um, dus ja, ik, uh, ik ben benieuwd uh, hoe, dat, uh, hoe dat verder gaat. En uh, nou ja, in ieder geval dit jaar was uh, de band The Wolf, de Nederlandse band, ambassadeur voor Record Store 2020. Aanvankelijk zouden zij dan in diverse platenzaken optreden. Maar omdat uh, rond de nieuwe datums concerten in het buitenland gepent staat, kan dat deel niet doorgaan. Uh, eerste 5.000 personen die tijdens Record Store Day een uh, aankoop doen in een van de deelnemende platenzaken, die krijgen ook een gratis en uh, speciale single van uh, The Wolf met nummer. Made it to 27 and Nothing Changing van hun laatste album. Maar over die band zelf, The Wolf, heeft nu een oproep gedaan aan Nederlandse radiostations om voorlopig alleen muziek van eigen bodem te draaien om artiesten te steunen die financieel worden getroffen door de uitbraak van het coronavirus. bericht dat de band maandag op Facebook schrijft krijgt hij direct gevolg van andere artiesten. Even kijken wat nou als radiozenders als Radio 2 en 3 FM een duit in het zakje doen. En alle Nederlandse bands via shows zijn gecanceld door deze donkere tijden helpen door voorlopig alleen maar Nederlandse muziek te draaien. Dat schrijft de band op het sociale medium. Er zijn zoveel goede Nederlandse bands die nu allemaal zonder shows zijn inkomsten zitten. Benadrukken ze in hoop dat de zenders de bands steunen door ze meer te draaien zolang de crisis aanhoudt. Uh, nou, onder andere de kick die reageert meteen enthousiast op het voorstel van uh, de Wolf. Uh, goed idee van de Wolf schrijven ze erbij uh, en uh, de Wolf was onlangs genoodzaakt om een deel van hun uh, ja, geplande tour uit te stellen. Wel gaven ze zaterdag een concert in Maastricht dat niet door het publiek werd bijgewoond maar wel via een livestream te volgen was. Bent meldde later dat er 48.000 mensen hadden gekeken en dat ze 3500 euro aan donaties hadden opgehaald. Uh, dat is misschien nog wel meer dan ze, dat, dan, dat, dat ze bij een, uh, de tabelshow zouden krijgen, die band, uh, The Wolf. 48.000 man uh, via die livestream uh, hebben gekeken. Ja, en dan was er natuurlijk uh, nog iets. Uh, het uh, Eurovisie Songfestival. Ah, ah, is ook uh, afgelast. Uh, naar volgend jaar blijft gewoon in Rotterdam. Jean-Claude Macroy blijft alleen. Moeten alle nummers uh, nou uh, opnieuw ingestuurd worden? Moeten andere liedjes worden, heb ik begrepen? En deze band die zou eigenlijk uh, ja, in België gaan uh, vertegenwoordigen dit jaar. Hoe vervan ik? Nou tegenwoordig is de vraag hoe vervan ik de zanderesse? Want uh, ja, we hebben al uh, vijf verschillende zanderessen gehad. Maar dit was nog uh, in een beste tijd samen met Geike Anaard. Dit is Suntime. Hoeven van ik, Presents, Jackie Kane. Van dat album kwam dit. Uh, mijn bekendste in ieder geval in het uh, geike a tijdperk. Dat is misschien wel uh, Mad About You. To Wiki, die was ook, nog wel, uh, was ook nog best goed. En uh, ja, dit is misschien toch wel mijn favoriete hoeveel van ik. Uh, Sometimes. Zometeen uh, drie emo tracks achter elkaar. Vorige week uh, drie metal tracks uit de zeos achter elkaar gedraaid. Maar zometeen, uh, nou ja, net na half tien dus, drie emo tracks achter elkaar. Um, en uh, je mag. Ja, je mag op zich alles doorgeven, maar uh, ja, we doen uh, deze keer geen My Chemical Romance of uh, Paramore. Sowieso heb ik die uh, vorige week uh, gedraaid. En uh, nou ja, het is gewoon een keertje wat tijd voor, tijd voor wat anders. Vorige uur uh, twee Nederlandse acts achter elkaar. Dan doen we nu gewoon twee Belgische acts achter elkaar. Uh, Davis komen ook terug na acht jaar. Nothing Really Ends is dit.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 Have the chance again. You lost that feeling. You want it again. More than I'm feeling. You'll never get. You had it going. All that you know. Thank you. Ja komen ze weer terug. Nothing really ends. Het is half tien geweest. Het is uh, tijd voor uh, drie tracks achter elkaar in een bepaalde categorie. En uh, vorige week waren dat Metal Leases uit de Zero's. Uh, dit keer emo tracks uit de Zero's. En uh, ja, mocht je niet uh, helemaal uh, thuis uh, in bekend zijn. Uh, ik ken ook zeker niet alles, maar um, het, het genre Emo rock. Hè, wat staat voor emotional rock we um, kreeg eigenlijk weer een, uh, totaal, nieuwe, ja, uh, een totaal nieuw jasje. Een uh, totaal nieuwe vloeten in de Zero's. Uh, onder andere ook door uh, nou ja, bands als My Chemical Romance, uh, Paramore. Ook Ben ik het? disco die ik draaien Die is uh, doorgegeven. Die ga ik zo meteen uh, draaien. Fallout Boy uh, zit er ook tussen. Um, en voor de rest ja, ook nog ontzettend veel andere bands. Um, Je had er ook nog. Uh, Taking Back Sunday, uh, The Get Up Kicks, uh, Dashboard Confessional. Volgens mij bestaat dat ook uh, nog allemaal uh, wat ik nou uh, opnoem. Um, en ook uh, deze band. Laten we daar dan even mee beginnen. Mocht je nog iets uh, leuks hebben trouwens, een, een emo band dus, uh, dan kun je het nog even doorgeven. Um, te beginnen dus uh, met deze band, Jimmy Eat World and The Middle. Look at it this way, I mean technically our marriage is saved Says The good times roll in case God doesn't show. Tracks achter elkaar. Emotional rock. Ja, dat is het zeker uh, inderdaad. Het is dus altijd of heel erg vrolijk of heel erg verdrietig. Hoe dan ook, altijd een heel uh, ja, emotioneel of de, ja, dramatisch uh, tintje eroverheen. Uh. Zo ook bij deze drie: Jimmy Eat World, The Middle, Panic at the Disco, I Write Sins Not Tragedies. En als laatste nog Fallout Boy met Thanks for the Memories. Schrijf je, schrijf je trouwens in uh, sms-taal, van ze leuk. Um, Staat er uh, Thanks for the. En dan Memories als in MMRS. Hebben ze in SMS-taal uh, gedaan. Volgens uh, de basist van uh, Fallout Boy Pete Wentz gaat het nummer over een uh, relatie tussen twee personen die eigenlijk geen relatie meer is. Het gaat over stel dat het alleen nog met elkaar naar bed gaat om aan hun mentale en fysieke behoeften te doen. Het werd een uh, klein hitje in uh, Noord-Amerika en uh, West-Europa. Uh. Leuk. Um, ja, zometeen dan het uh, tweede, tweede classic album van vanavond. En um, ik kan je. Alvast verklappen, dat is een album van Linkin Park. Over classic albums gesproken. Dit ook hè, van The Red Tea Chili Peppers. Ik kwam uit 1999, maar de hits een jaar later. uit in 1999 als albumtrack, Maar het werd pas op single uitgebracht in 2000. En werd dus ook pas in het jaar 2000 een hit. Other side van uh, The Red Hot Chili Peppers op uh, een van hun uh, beroemdste platen. Californication met natuurlijk ook die titeltrack. En Scar Tissue. Stond er allemaal op. En uh, nou ja, fijn uh, om weer eens te draaien. Uh, dan nu het uh, tweede classic album van vanavond. Dat is het uh, debuutalbum van Linkin Park. Het iconische debuutalbum van de uh, band. Vier dit jaar overigens. Haar uh, twintigste verjaardag net zoals ik. En uh, nou ja, dat wil de band vieren. Uh, en ja als jij nog bijvoorbeeld bijzondere herinneringen hebt aan dat album, dan zoeken ze jou. Uh, via Instagram laten ze de band weten. We zijn op zoek naar foto's, video's, kaartjes, merchandise, flyers, souvenirs en al het andere dat je hebt verzameld vanaf de vroege dagen van de band in de late jaren 90 tot de hybrid theory uh, tijdperk van 2000 tot 2002. Denk bijvoorbeeld aan uh, live concertbeelden en foto's, foto's van bandleden en geschiedenis uh, geschieden Goodies van uh, nou ja, Meets and Greets bijvoorbeeld. Uh, nou, hoe de band het materiaal precies wil inzetten is nog niet bekend, maar er staat kennelijk wel iets op uh, stapel. Uh, nou ja, het album kwam dus uit in uh, 2000. Dit was uh, de grote hit op het album. Maar nou, Er zon er zeker nog een uh, ja, aantal andere goede tracks op, um, zometeen wil ik Crawling draaien, maar nu eerst een andere track van het album, One Step Closer, want ja ik kan natuurlijk niet deze draaien in die End, die heb je al zo vaak gehoord, nee ik ga twee andere tracks draaien. Te beginnen met One Step Closer. En dat uh, ja, gaat eigenlijk over uh, Chester Bennington, een van uh, de zanderse rappers van de band. Een paar jaar geleden pleegde hij uh, zelfmoord vlak nadat. dat uh, Chris Connell van, nou ja, onder andere Soundgarden, Audio Slave, Temple of the Do, precies hetzelfde deed. Um, One Step Closer, en het gaat eigenlijk over, um, ja, de de geluidsman zeg maar in de studio. tijdens dus het opnemen van dezelfde plaat. En hij kreeg hem zo kwaad, en hij, hij uh, ja, de Chester Bennington, hij schreef uh, de teksten. En, uh, nou ja, toen kwam hij eraan bij, uh, ja, volgens mij de producer, producer van het album, of uh, van de geluidsman of zo, daar in de studio. En, uh, die, of, of ja, van de platenmaatschappij. Volgens mij was het... Uh, ja, het ja, was volgens mij van de platenmaatschappij. Uh, en die zeiden van... Nee, nee, dat is niet goed. Uh, he, hij dacht van... nou, dit gaat niet verkopen. Dus nee, is niet goed. Schrijf het maar opnieuw. En uh, nou ja, volgende dag later weer dus... Uh, nee, is niet goed. Schrijf maar weer opnieuw. En de volgende dag weer... Nee, nog steeds geen goede tekst. Schrijf maar opnieuw. En op een gegeven moment kreeg je hem zo kwaad... En toen heeft hij dit nummer geschreven. Als je nou ook uh, terug hoort uh, in de teksten, dan uh, ja, merk je eigenlijk wel dat hij uh, niet alleen de laatste periode van zijn leven, maar uh, eigenlijk gewoon zijn hele leven lang uh, niet uh, de gelukkigste man op aarde was, Chester Bennington. Het was Linkin Park met het uh, tweede klassieke album van vanavond. Het volgende uur uh, nog één, het was Hybrid Theory, niet uh, In The End. Misschien dat ik die uh, dan wel uh, nou ja, ergens komende week ergens draai. Uh, maar in ieder geval uh, Crawling en daarvoor One Step Closer. Zometeen een muzikaal dilemma. Dit is lokaal Lomel Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel. Maar nu eerst het laatste nieuws, het allereerst. Het nieuws van 10 uh, uur. We laat ze lees het in alweer. Gelezen door Erik van Vliet. Dit is het regio-nieuws. Jos van Wezel uit Goorlen was verzekeringsagent. Op de fiets reed hij naar zijn klant in Goorlen. Een huis, de inboedel, een brommer. Hij verzekerde het allemaal. In 1968 werd hij bovendien directeur van zijn eigen spaarbank. De regiobank bestaat 100 jaar en in Goerle ruim 50 jaar. Jos van Wezel begon de bank in zijn dorp en nu is het een familiebedrijf geworden. En het zou vandaag zover zijn, de Nationale Boomfeestdag. De organisatie heeft de Nationale Boomfeestdag aan de kant geschoven. Er zouden namelijk vandaag in 270 gemeenten bijna 100.000 kinderen zo'n 200.000 bomen gaan planten. De ambitie is nu naar oktober verplaatst. De lat is op 650.000 bomen gelegd op dit moment. Van Klundert tot Os en van Goorlen tot Amsterdam, van Eindhoven tot Breda. Er werd namelijk geklapt voor de zorg en ook gejoeld voor het zorgpersoneel. Niet alleen in Brabant, maar ook in heel Nederland. Onder het mom van klap corona de wereld uit kwam afgelopen dinsdag iedereen in actie om 8 uur. Voor de deur, op het balkon, in de tuin of op de fiets om te applaudisseren voor de zorg. Tot zover het Regionieuws. Ja, dankjewel Erik. En uh, een fijne avond hè. Zometeen ja, een uh, muzikaal dilemma. Je mag er alvast even over nadenken, want uh, ja, voor half tien ga je nog horen of toe met de uh, of Metallica met The Day That Never Comes. Uh, het zijn uh, twee uh, ja, lange metal nummers uh, van 8 uh, en 9 minuten. Uh, uit de Zero's, het uiteraard. Want ja, we doen uh, het laatste uurtje Zero's Heroes, uh, deze special. Uh, onze twee luiken die sluiten uh, straks om, uh, om 11 uur vanavond. Uh, dus welke wil jij graag horen? Welke lanne, hele lange metal track uit uh, de Zero's? Tool met Letter of Metallica met The Day That Never Comes? Laat het weten via 013 1344 of facebook.com slash going underground alternative radio. We beginnen zo meteen met uh, I Predict the Riot van Kaiser Chiefs. De Naturentuin in Goorland is een ecologische belevingstuin aan de bosrand op Landgoed Nieuwkerk. Er zijn ook veel activiteiten in de naturetuin, waaronder thema-excursies, ontspanning, bloemschikken en moestuincursussen.